stegen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 In eigen beheer, ja, dat is, geloof ik ook wel inderdaad. Ja, ja. ja, ja. tuurlijk. En, maar ja, het is als je het vinyl laat persen bijvoorbeeld, je kan distribueren en een goed net hebben daarin of wat en ook, dan blijft ja, toch allemaal een ja, beetje mondjes, dus, ja, en ook het, ja. wat doen winkels die zeggen nou laat er maar tien achter en dan uh, komen over twee maanden terug. En als ze het net twee dus, hebben verkocht, dus, dan ja, rekenen ze ja. af. Dus de ja. enige die risico loopt, ben jij. Die, die, die, die, ja, die, die kost bringen, die winkel ja. niet. Dus waar je je platen verkoopt, is waar je optreedt. Maar ja, dat is dus nu ook niet. Ja, ja, als je ergens optreedt en je neemt 50 platen mee, raak je ze alle 50 wel kwijt ook. Toch wel? Zelfs ja, met ja. t-shirts, jawel. Ja, ja. Ja, Merchandise is. Uh, zo werkt het. En via social media en zo, via internet ja, en, ik en alles. Ik ben een beetje zaken. digibet en een beetje lax ook daarin. Dus ah, ik okay. had veel beter mijn werk in detalage de kunnen zetten. ja. ja.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 Ja, dat maakt het al zo. Ik bedoel, je kan niet zeggen soul, het is uh, zwarte muziek en het is alleen ja. maar dansbaar. Nee, soul is gewoon, uh, komt het binnen, uh, raakt het je ziel wat dan ook. maakt je niet je ziel. Dat is waar. Nou, ja, heb je het mee te maken. Maar je, hebt, je bent natuurlijk ook veel gereisd. Je bent in Griekenland geweest. Ja, zo, ja. ik ben niet zo'n reiziger hoor. Ik ben in Griekenland geweest. Ik heb er gewoond en ik ben uh, wel eens in Japan geweest en zo. Ja. Israël natuurlijk. Maar neem je ja. daar dan ook de muziek ja. mee? Israël? Israël ben ik keer ja. ja. geweest, ja. Ja. Ja. Maar neem je dan ook de muziek mee? Net als in Griekenland. Uh, nou, uh, ik krijg dan ik dan vind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 Peter Gabriel, Genesis, ja. dat soort teksten. Roxy Music, die teksten van Brian Ferry in het begin. Dat wordt daar heel erg opgedrekt ja? in geval okay. Dus men luistert naar teksten ook. In samenwerken met de muziek natuurlijk. Ja, en hier minder zeg je inderdaad. Ja, dat is het. Ja, hier ja. was het ja. meer gewoon van... Nou, forget about it. Let's do it. <laughs> Zet alles met op pilletjes. Door. Ja. ja.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 En ik, ik had Kim Soepnel meegenomen. Dat was een buurvrouw van mij en die speelde een prachtig bas. Nee, Maarten dat van was. Roosendaal speelde ja, dat toch ook? Ja, ja. ja. En die kwam ik toevallig tegen Toekverhuis en ik kwam daar wonen en zag ik een heel klein vrouwtje met een bas die groter was dan zij. Die is in de auto, wilde <lacht> ja, ja. en proppen. <lacht> <lacht> en toen zei ik vanuit de tram: Moet ik je verhelpen? Waarom zij zei Nee, dat kan ik zelf wel, hoor. ik doe het vaak genoeg. <lacht> dat is heel leuk. En de dus volgende middag zaten we al bij mij te repeteren en we zitten Met uh, Gerry van der Linden, een dichter, ook een hele goede vriendin.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 Iets, een doodstijding. Ja. Plaats op een liedje... wat de warmte heeft van... Zuid-Amerika, ja. met een bossen... Ja. Je denkt dat dat niet kan. Ja. En dat past er heel goed. Okay. Dus toen ja. heb ik het liedje opgenomen... Hans Dagelijks... Op Trompet erbij ook nog en zo. Ik accordeon erbij hebben we dat liedje opgenomen... dat staat op deze cd. Ona onavelbaar afscheid heet het. En toen moet ik zeggen dat ik wel de smaak te pak. Ik had, ik had toen iets van...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 En dat, toen was het wel uh, gedaan weer. Toen werd het een tijdje stil. Uh, toen werd Theo vermoord. Ja. Ja. En heb ik ja. wel beloofd aan de zeg maar, Body... dat ik Meccano vlot ging trekken. Want hij verweet me dat altijd. Hij zei, jongen, je bent gewoon een klootzak, Dirk. Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou, ik, ik ben populair hier in het Nederland. En dit en dat. Maar jij hebt overal, het is wel kleinschap... maar overal in de wereld heb jij fans zitten. Maar dat is veel interessanter...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 Daar kom ik echt niet onderuit Ik laat mijn liedjes dan nou maar zwerven En verder zoek je er maar uit Voorlopen blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schapen, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer En laat me blijven wie ik ben ja. toch wel speciaal je band met Theo van Gogh hè ja. ja dat was zeker Toen heb je hem leren kennen eigenlijk door Helene dus hij de Helene is de ja. moeder van zijn zoon ja en daar kreeg ik een relatie mee op die manier ja ja, ja. ja. Ik, ik wist ook niet dat hij eigenlijk zo ook in de muziek zat inderdaad ja. maar... groot liefhebben ja zeker en uh, Ramzi Dat is ook ook wel belangrijk in je leven geweest? ja zeker in mijn ja. puberteit ja ja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 Tenminste, dat ik daarmee uh, te maken heb gehad. Ja. Ja, dat gaat was je ook onmogelijk mee. hoor, soms. was hij veel te ver weg of nou, wat Ja? Natuurlijk. Maar het was zo'n man die op zijn instincten dreef. En zo. Ja, ja fenomenaal. Ja, ja, ja. Bijzonder karakter. Maar hij kon mooi zingen hoor. Zo. Ja. ja, hij kon prachtig acteren ook. Hij kon ook prachtig piano spelen. Ook nog. Nee, nee, dat nou, En hoe? Ja. Hij kon ook schilderen ook. Hij maakte er en eens een rotzooi van, maar hij kon ook echt wel schilderen. Ik heb zijn eerste tentoonstelling in België georganiseerd. Oh, oké. Okay. Nou, in Kruibeke. Dat is vreselijk Dat zijn dan zei, zei ja. hij: Kruibeken? Hij legde de klem toch zo goed. Hij zei: We gaan nu naar Kruibeke. Ja. Dat is gewoon Kruibeke. Ja, geweldig. Ja, ja, ja, ja. Belangrijk ja. geweest voor mij. Qua. Ik, ik liet hem ook booien horen. Dat vond hij geweldig. Dat kende oh, hij helemaal niet. Ja. En later toen met Mekano op een van de. Grote festivals in Amsterdam een keer optrad. In Amsterdam Noord stond hij in het publiek. Ik zal ook nooit vergeten dat hij keek. Dat was een van de eerste eerdere meccano optreden. Oh, okay. op Festival of Fools of zoiets. Ja. Heette dat. Ja. Maar invloed uh, ook op je muziekstijl nee. of zo? Of op nee. schrijven of zo? Nee. Nee. Nee. nee. nee, ook niet op je latere werk? Dat je met zeg nee. maar de Nederlandstalige. Nee. Nee. nee. nee. Niet. niet. Helemaal niet. Maar ook... wat voor invloed dan? Ja op je levensstijl of zo, ook een beetje bohaneer, Ja, dat ja? herkennen ja? van die vierde bohem. Dat vind ja. ik. Uh, dat kan welke stellen, dingen hier ja. belangrijk. Oh. Voorkomen amaterialistisch. Man. <laughs> Voorkomen niet met materialistische dingen bij. Ja, ja. Hij woonde bijvoorbeeld in een huis en had hij uh, om, had hij, dat zei hij dan, was om de deurwaardes op afstand te houden. Had <laughs> had hij, hij, hij zo'n plaat aan de deur in marmer met gauw uitgehouden letters... en er stond dan... Bintje Woeteke, kleedster. Dat zoog je ja, uit zijn duim. Zo'n naam, Bintje Woeteke, kleedster. Ja. Maar dat zag er heel chic uit. Maar mensen dachten... ja, die woont hij vast niet. Het is ja. <laughs> Iemand met een raam. Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja, soort ja. dingen oh, deed hij. Ja, ja, ja. Ja. Ja, speels, hij was heel speels. Ja. ja, een mooie term voor hem. Ja. Ja. Ja. Maar je, je hebt hem...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 Jan en Donner en Arimulis... en zo binnenkwamen. Hè? Want dan gingen ze met Peter zwaar over die mao-kwesties praten. En en dat vond hij nee? Nee, Politiek was voor Ramses ja? voor een, een middel om hem weg te jagen. Hij ja. ja. ja. wilde niets met politiek te maken nee. nee. hebben. En anders had Theo van Gogh dan. Hij ja, lijkt wel twee uitersten daar. Ja. Oh, ja, maar goed. Ja. Dus zeg je twee uitersten. Um, groots en meeslepend wil ik leven, zei Theo altijd.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 Watching the sunset, Life I have been Sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is the evening time. What a the sunsets, fine? What a the sunsets, fine? Millions of people. Warming light like flies round Waterloo underground. Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friends as long as they gaze on Waterloo sunset. They are in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 het was al zes jaar, had hij al... Uh, Suïcidale neigingen, zei zijn moeder. Ik geloof dat het niet zo... Had. en Met die jongen ben ik aan de slag gegaan. Ja. En dan ben ik op de basis... Automatic writing. Schrijf gewoon wat er hier opkomt. En daar ben ik dan weer op doorgegaan. Dus hij heeft een enkel zinnetje geschreven, een stuk of drie. En daar ben ik verder op doorgegaan. Ja, nou, een mooie samenwerking, er... ja. Nou ja, op die manier. Ja. Het begint zo bijvoorbeeld. Op de wijze van de zangvogel... Die na het ochtendbad zijn veertje schudt... Om de laatste waterdruppels te verwijderen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 Oh ja, dat is een voorbeeld. Ja. Maar ja. Suicide City is een plek. Daar komen mensen dus naartoe ja. om uh, hun eigen dood voor te bereiden. Oh, okay. <coughs> ze ja. wachten niet tot ze hun naam vergeten zijn. Of nee, nee, nee. In een ja, huis, zo, in ja. huis zitten waar er naar pistinkt en zo. Ik heb het met mijn moeder allemaal meegemaakt. Die. Verschrikkelijk om mee te maken. Ja. Maar goed.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 ik heb het in vier maanden tijd helemaal naar het Engels vertaald. Zo. Zelf. Hetzelfde bloemrijkheid. Knap. Ik wil wel ja. iemand nog het nalaten lopen op echt kinderlijke foutjes. Ja. Maar de bloemrijkheid moet erin blijven. Ja, natuurlijk wel die oh, Het mooie ja, is, ja, ja, ja. Je, ja, daarom zeg ik het. Ja, vraag van, is nou, dit is mijn Magnum Opus. Waarom? Ik gebruik ook heel veel taalverschijnselen. Dus, uh, um, um. Er komt een huis in voor dat heet Droomoord. Ja. Dat is een palindroom. Je kunt je omdraaien, staat er ja. weer droom. droomwoord. Oh ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou droomwoord, ga ik de Engelse woord, vertaling ja. doen. Ja, oh, dat wordt moeilijk. kom ik bij zo'n punt. Hoe noem ik dit huis? Ja. Droomoord. Dreamplace, dat is, klinkt anders. Wat vind, ja. ik ja. wat vind ik belangrijk? Vind ik belangrijk dat... dat, dat het een palindroom blijft. Ja, natuurlijk. Ja. En dat het toch in de buurt blijft bij het idee. Hoeft het niet hetzelfde zijn? Droomoord, maar... ...in dezelfde In de lijn, droom, ja, ja. heb ik bedacht... ...Amordroma. Amor een droom is een drama. paleis. Ja. Amor is een liefdespaleis. Ja. Ja, ja. Amor. Het. Dro een droom. droom een droma ja. Ja. Amordroma. Kun je omdraaien? Ja. Ja. Ja. Nou, dat, dat, dan ben ik kindelijk blij. <laughs> zit ik te kraaien... ...als het me lukt. Ja. Ja. En zit nou, je daar dan is. heel lang zit ik, ja. op te maken? Ja, ja. ja, ja, ja. ja ik wil je nog een voorbeeld ja. geven ja. van dit. Want dat is...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 Om er enkele te noemen die te zaken doende waren: Goden te leen, <laughs> <Ja>. Geteelde Non, <laughs> Toneeldegen, <laughs> Genot en Leed. Goh. Heel ja. mooi die laatste. Dan zit ik op de fiets, ja. Ja. daar heb ik die vier. En toen kom ja. ik er opeens nog twee tegen. Daar stop ik op de fiets, <laughs> ja, dat is heel erg. ja, anders vergeet ik het. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dit geeft een ja, goede inkijk hoor, dat wil ik nu helemaal ja, ja, ja, ja, Zeker. Ja, ja wie ik ben nu. Ja. Yeah. Yeah. Chapeau, pour les mains gentilles, qui caressent De dos du lit. Onexium Du mort subit Unfener Kredit Chapo voor de handje, adieu, oh fille de la vie qui peint dans... La soul ja cru C'est explicite un rêve interdit Adieu. Ma vie est une escapade. un seul choix saute oh, au avec les faux bijoux qui vient et disparu. Disparu partout. Jamais mon choix Salut. Oh, compagnon d'un vie oui. Salut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 Nee, maar ik moet wel goed... goed maar je hebben. moet een goede monitor hebben. Ja, juist, als ja. een goede monitor heb er niks aan de hand. Ik ja. kan er ook zonder ook. Okay. Ik ben ik wel vind... muzikaal, ik kan goed timen. Ja. Dus dat is een voordeel. Ja. Maar daar wil ik niet te veel gebruik van maken. Ik wil het voorzelf gaat. Ik, ik wil me meer concentreren op wat ik te zeggen heb. En naar degene toe die er staat. En, ja. Ja, zoiets. Ik en vind en het leuk, man. Ja. En de hedendaagse ik... muziek? Wat, heb je daar nog een... Nauwelijks. Nauwelijks. Niet. Nee. Nee. Ik vind het ook allemaal zo, ja. als ik dat ja. zie... In mijn tijd, in jouw tijd ook. Wij hadden toch helemaal niets met een Eurovisie Songfestival. Nee. Dan nee. kijk je toch helemaal niet naar, nou man. Hou nou toch op, man. Dat, nee. Ik draai de softmachine, dan ga ik er niet aan zitten kijken. Wat is dat nou? Nee, maar ik bedoel. Ja, en dat is allemaal alsof dat het enige is. Zoals Jean-Luc Macroy. Dan heb ik dat liedje gehoord van hem met zijn Surinamse ik...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 vervreemdend juist dat vind ik dan leuk en, als iets bevreemdend ja. of anders is en dan ga je ook uitzoeken wat er is juist dat vind ik ook tegenover gesproken met jullie jullie nee nee ja tegenover gesproken die had hè. En ja, spin -vis. En spin -vis. Ja, ja en spinvis ja, ja en spinvis is, ja. is hij heeft dus ook in psychiatrische inrichting ja. gezeten ja als ook. en maar dan kun je ook duiding geven aan wat hij zingt. En ja. Sommige ja, mensen zeggen, well, ja, die ja. teksten die zijn zo raar. Ik snap het allemaal niet. Ja, bagage dragen en zo. Dat klinkt ja. allemaal weg. Hoor. Dat is ja. Goed. Ja. goed gedaan ook. Ja. En Theo die vond hem echt te gek. Ik was toen altijd een beetje gereserveerd. Ik ben altijd, ja, meestal ben ik wel een beetje gereserveerd daarin. Ik heb wel mijn helden en zo. Daar die, die, die kan ik heel enthousiast over worden. Maar het meeste wat hier dan vandaan komt, vind ik mooi. En dan vond ik Spinvis wel vernieuwd. Uh, ja. ook zelfs. vernieuwd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 Doe ik het koortje. Ja. En Morphe's Secret is vol nummer. Ja. Dat is een mooi nummer. En Orga Bamida, Bam Bamidar. Orga Bamidar, Bamid, Ja, dat ja. is eigenlijk een soort Havana Gila Hava. Dus ja. dat vind ik dan weer grappig. Ik heb dat erin gespeeld. Met de cordione en die trom erbij ook en zo. En um, Orga Bamidar. Het is een nou, beetje Sammy atypisch zingt... nummer. In, ja, maar het en is en een volksliedje of... daar. Dus ik hoorde later van de gitarist die bij Meccano gespeeld. Idan.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 Ja, hoe kom je eraan? Weet je, het is al toch alweer 20 jaar of 15 jaar geleden of zo. Ik denk, ik krijg de pest, ogenblik. Dus Hans en Jouw Dus ik ga altijd je bellen. Moet ik even zoeken hoor, op <laughs> nee, toen belde hij ja. niet, maar zei, je ja, heb voor je verjaardag. Dus ik heb ze twee weken geleden ja, gek. twee ja. en drie. Ja. Ja. En ik heb ze nu bijna. Ik ben het ja. laatste deel nu aan het doen. Ja. Ja. Want hij heeft ook, ja, dat is op een gegeven moment heel anders. Vroeger waren allemaal avonturen, ook wel politiek getint.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 Wat ik daarvan heb begrepen... Het begin was Kuifje half hoofdpersoon eigenlijk. Ja. Daar ging hij zich een beetje mee ver. Ja. Maar het werd steeds meer... ik heb zo De andere mensen. Ja. Dan ging hij wat meer afzetten. Ja, hij kreeg ergeen. karakters erbij. Ja, klopt. Ja. En het mooiste is zijn laatste... Was niet even, dat weet ik al sinds een paar... Twee maanden, drie maanden heb ik het boekje gevonden. Kuifje en de alpha kunst dat werd zijn laatste boek. Ja, die, is, die is nooit verder gekomen dan alleen maar schetsen. Nee. nee. En dat, dat gaat dat is... dus echt de kunst in. Want hij, hij heeft in ah, latere leeftijd ook. Ja? Is hij, uh, in de kunst is hij um, abstract gaan waarderen. Okay. En ik herkende dat zo. Want ik was ook altijd een man van alleen maar de voorstellingen. en abstract. Ik heb abstract geleerd te waarderen. via een hele goede vriend van mij. die nog steeds in leven is. die ook de hoes heeft gemaakt van dit. Hij staat hierop. Deze, ja? deze man is een legende. Deze man is een legende. Dit is Henri Plaat, heet hij. Okay. Die heeft die hoes. Ja. Dit is een schilderij van mij. Ja. Maar Harry Plaat op de hoes gedaan. En uh, die leeft nu nog. Hij is oud, dat is 85. Uh, die, hij heeft model gestaan, dat kennen jullie absoluut. Dat heet Herenleet. Ken je dat nog? Heerle, Heerle, he? ja, en Armando. En juist. Nou, Armando en hij dikke vrienden. <laughs> Ik ken Armando ook goed, trouwens, geweldig. Armando, om je een leuke anekdote te vertellen, die ja. gaan bij. Mijn vader die schreef samen met Armando en Sherry Schreven ze poets. Poets. poets is later een uh, bananasplitje. Ja, geworden. klopt. Ja. Ja. Maar het is begonnen als poets. Mijn vader schreef mee. Die is afgehakt toen een man met tante bij de tandarts kwam. Die werd in de maling genomen. Die had echt pijn in zijn bek. Ze zei, mijn vader, dit gaat met de ver Ik stop. Maar goed. Okay. Ja. Ja. Armando, die woonde bij ons om de hoek, in Buitenvelde, toen. En ik zat voor de middelbare school. En hij komt op een gegeven moment thuis om te praten met mijn vader over bepaalde dingen. En uh, mijn vader voelde een topkeren. Want toen kwam zijn naam weer langs op tv. En dan zei hij, hey, oh, tv, mijn vader voelt... Weet je wat? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, <laughs> ik zat aan het studeren en zo. Ze dus zei, hij man, komt in mijn kamertje. En die zegt, ben je aan het lezen? Ik zeg, Transa, voor Camus. lees het in het Frans dan? Ik zeg, ja, dat moet, het is voor Frans. Hij zegt, luister. Ik, hij zegt, ik heb het gewoon in het Nederlands. Daar is goed vertaald. Dat moet je gewoon <laughs> ja. lezen. Ja. Maar, die mag je van me lenen. Maar, dan moet ik die lucky luck van jou kunnen lenen. Ja. Ja, dat was een rastig gedrukte... veel ijzerdraad. Lucky Luke tegen veel ijzerdraad. Okay. Raster gedrukt. eerste druk, ja. dat zag hij ook meteen. Die ja. wilde hij dan meteen lenen. Heb ik ja. hem ook uitgeleend. Ja. Maar ik zeg, nee, maar ik moet hem toch in het Frans lezen. Dat leed Want uh, ze stellen strikvragen waardoor ze erachter komen... dat je de vertaling Ja, hebt. Ja. Dus ja. Dat stond erbij. Ja. Met over een man nog eens. Oh, wat ja. leuk in ja. inderdaad. Maar goed, ja. hij, dat ze dat wat zei dan... dacht, mevrouw, weet je wel. Zo'n figuur is, Henri... Ja, ja. En als Henry een tentoonstelling ergens had, was meestal het voorwoord door Sherry geschreven. Sherry, Henri en Armando, ja, ja. grote vrienden. Johnny Overlacht. de zelfkikker. Ja, Journey die mag in dat bed en, ja. Ja, die worden er ook bij. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. We zijn alweer aan het eind van dit interview. Onze gast Dirk Lak, natuurlijk hartstikke bedankt. En Dick van Duin, onze gastpresentator, jij natuurlijk ook hartstikke bedankt. We sluiten dit interview af met Morpheus Secrets van Minimal Compact. Tot de volgende keer! it. Mm -hmm.